Vijf uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. Werkgevers in de zorg hebben grote moeite met het vinden van personeel. De grootste problemen zijn er in ziekenhuizen, de thuiszorg... en de geestelijke gezondheidszorg. Daar zoekt vier op de vijf instellingen zonder succes naar mankracht. Dit jaar staan er zo'n 130.000 vacatures open... onder meer door de strengere kwaliteitseisen en de vergrijzing. De instroom vanuit het onderwijs neemt volgens het UWV toe... maar dat is nog lang niet genoeg om de vacatures in te vullen... Minister Bruins maakt overmorgen bekend... hoe hij het personeelstekort in de zorg wil aanpakken. In Wenen hebben militairen een man doodgeschoten... die hen kort daarvoor had aangevallen met een mes. De dader, een Oostenrijker van 26... viel de militairen gisteravond aan bij de Iraanse ambassadeursresidentie. Volgens de politie gebruikten de militairen eerst pepperspray... maar haalde dat niets uit. En daarop schoot een van de militairen de man neer. Hij overleed ter plekke. Over het motief van de aanvaller is nog niets bekend. In New York zijn zeker twee doden gevallen bij een ongeluk met een toeristenhelikopter. Drie inzittenden zijn uit het toestel gehaald en zij verkeren in kritieke toestand. Op beelden is te zien hoe de helikopter in de East River ten oosten van Manhattan neerstort. De piloot wist zelf uit het toestel te komen en kon al vrij snel uit het water worden gehaald. Het is nog niet bekend waar de inzittenden van de helikopter vandaan komen. De aanbeveling van een onderzoekscommissie om een einde te maken aan het misbruik in de sport voldoet niet. Dat vindt voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid Pieter van Vollenhoven. Hij zei in Nieuwsuur dat er een centraal meldpunt moet komen voor seksueel misbruik in de sport. De commissie deed de aanbeveling dat misbruik moet worden gemeld bij de club of de bond. Maar volgens van Vollenhoven zijn daar geen mensen die zo'n melding goed kunnen begeleiden. Het weer in het noorden en oosten bewolkt. Met in het noorden soms mist en in het oosten af en toe regen. In de rest van het land is het droog. Met in de ochtend en middag een afwisseling van zon en wolken. En vanmiddag ook een enkele bui. Het wordt 8 graden op de Wadden tot 15 in het oosten. Mark, Dit was het NOS Journal. NPO Radio 1. KRO NCRW. In dit uur gaan we verder met het voorstellen van gemeenteraadsleden door het hele land. Er zijn nog een paar uh, die staan te popelen om te vertellen waarom uh, je op hen moet stemmen. En dat, uh, dat hoor je hier allemaal in Fris, uh, waar wij even zorgen voor een hele fris begin van jouw werkweek. We gaan op zoek naar uh, de favoriete plek van uh, verslaggever Rick. We gaan WK uh, Ice Cross Downhill ski, uh, schaatsen met een, uh, ja, een half blinde Danny. Ja, en uh, de bananen zijn bijna op... Maar helaas, ik heb geen bananen. Misschien is het uh, werkelijkheid over een tijd. Laten we hopen van niet, want ik hou van bananen. Ja, dat is een goede teaser, hè? Um, uh, de verkiezingen. 21 maart en is het zover. En uh, ja, er hoort er ontzettend veel over. Maar op wie moeten we nou stemmen? En dan gaat het niet over de partijen die je landelijk hoort, maar het gaat om de mensen zelf. En om je handje te helpen hoor je de, uh, dit uur ook nog uit elke provincie een gemeenteraadslid. En zij vertellen waarom waarom hun gemeente zo tof is en waarom uh, jij op hen moet stemmen... en hoe zij zich inzetten voor een uh, betere gemeente. Hoi, ik ben uh, Moesa Aynan, lijsttrekker voor jou Haarlem. Momenteel ben ik raadslid uh, in Haarlem, uh, Noord-Holland. Haarlem is samen met het dorpsparendam de mooiste gemeente van Nederland. Wat Haarlem zo uniek maakt, is de ligging tussen de polders en Amsterdam... aan de ene kant, en de duinen... ...en het strand aan de andere kant. Ook heeft Haarlem met het patronaat, de toneelschuur en filharmonie... ...prachtige culturele voorzieningen en een rijk aanbod. Het nadeel van deze populariteit is dat de woningen in Haarlem schaars en duur zijn geworden. Daarom wil jouw Haarlem zich de komende jaren hard maken voor de bouw van goedkope woningen. Vooral voor jongeren. Vandaar is de nood het hoogst. Mijn naam is Petra Hogenes uit de provincie Zuid-Holland. Ik ben lid en raadslid van de lokale politieke partij nieuw eland uit Alphen aan de Rijn. Een stad met een kleine 109.000 inwoners. Een stad die veel te bieden heeft. Denk aan onze jaarlijks terugkerende evenementen... op sporten, festival of horecagebied. Zoals de Marathon de 20 van Alphen. Of het ATB Tennistoernooi bij Thean. Verder heeft Alphen aan de Rijn beroemde attracties... En een tal van hotspots, als voorbeelden bijvoorbeeld themapark Archeon of Avifauna. We hebben veel recreatiemogelijkheden. We wonen niet voor niks aan de Oude Rijn. Dus je kan er naar lust wandelen, fietsen en varen. We hebben de laatste jaren hard gewerkt, ook aan een uh, idyllisch stadcentrum. Daar zijn we trots op. Kortom, een hele mooie gemeente om raadzit voor te zijn en te blijven. Fris. Ja, de Nederlandse topsporter Danny Hansen die verbaasde dit jaar iedereen met zijn deelname aan het WK Ice Cross Downhill. Uh, behalve het feit dat een WK halen nou, al een hele opgave is, uh, lukte Danny dit terwijl hij half blind is. En net als onze verslaggever no Noemi, die heeft namelijk ook maar zo'n 10% zicht. En daarom vroeg zij zich af hoe Hansen in hemelsnaam icecrossed. Zo, dat was de laatste beschermer. Uh, wel te verstaan een kniebeschermer. En nu kan ik als een volledige klungel de skatebaan op. Mijn moeder vond het niet zo'n heel goed idee, dus ik heb allemaal beschermers aan en zo. Haar uh, argument was dat het niet heel handig leek om een halfblinde en een halfblinde te uh, laten leren skaten. Wat vind jij van het idee? <laughs> ik denk dat het wel goed is dat uh, een halfblinde en een halfblinde gaat leren skaten. Aangezien ik dan ook weet wat ik, hoe ik het kan uitleggen aan je. Want een, uh, een ziende die ziet natuurlijk veel makkelijker dingen. En jij begrijpt mijn taal beter, of ik beschrijf jouw taal beter, waardoor ik het beter kan uitleggen. Wat ga je me als eerste leren? Um, als eerste gaan we kijken of je gewoon bochtjes kan maken enigszins veilig kan remmen. En daarna gaan we proberen hellingjes af te gaan. Oké, okay, hier is een hellingje. Wat moet ik bij deze helling doen? Hierbij is het van belang dat je goed door je knieën gaat om stabiliteit te creëren. Bij het begin van het hellingje een beetje naar voren leunen. En bij het einde van het hellingtje wanneer je weer naar vlak gaat, weer een beetje naar achter leunen. Dat ga ik proberen met uh, microfoon in mijn hand. 2, 2, 1. Yes! Ik heb hem gehaald. Dit is niet de eerste keer natuurlijk dat ik hem doe, want de eerste keer dat ik hem deed ben ik nog wel hard gevallen. Het is daarom eerst nog zonder microfoon. Ik ga nu weer even terug proberen te gaan. Hoe vind je dat ik het doe? Ik vind dat je het best goed doet. Echt. We zijn net op de skatebaan geweest uh, waar jij oefent. Maar het is de echte sport die je doet is Ice Cross Downhill. Wat is dat precies? Ja, het heeft dus veel weg van skaten. Aangezien je veel van dat soort obstakels en schansen erin krijgt. Um, en ja, daar gaan we dus vanaf. Je race met vier tegelijkertijd. En de snelste twee die gaan door naar de volgende ronde. Wat zie je eigenlijk precies? Ik zie voornamelijk heel veel schimmen en uh, geen detail in objecten. Alles is een beetje, zijn een beetje vlekjes. Mensen zijn vlekjes, obstakels zijn vlekjes. Dus ik kan ook niet echt zien wanneer een obstakel eraan komt. En ook niet hoe stijl het dan omhoog of naar beneden gaat. Dat zijn allemaal dingen die ik moet onthouden en op gevoel moet doen. De reden waarom ik dit nog kan is juist omdat ik heel erg... Uh, mijn risico's beperken. Veel, be veel meer erover nadenken over wat er fout kan gaan... en dat allemaal dus ook daarop anticiperen. Die Icecrolls downhill banen hoe doe je dat uh, als je daar de eerste keer afgaat? Want die zijn altijd net iets anders. Een paar dagen voordat je de eerste training hebt, kom je daar aan. En dan ben ik daar eigenlijk uh, langs de baan op mijn voeten... of uh, op mijn, zonder schaatsen ben ik nog langs de baan aan het lopen. Zodat dus ik alles vanaf dichtbij kan zien... en al deels al een beetje met mijn voeten erop kan gaan. En dan de eerste training... Uh, wanneer ik er dus wel met schaatsen op stap, is het... Ja, dan ga ik echt als een, een oude oma, als een slak naar beneden. Omdat ik eerst de baan heel goed moet verkennen. Uh, en dan ga ik remmend overal vanaf. Al die andere, andere rijders en vrienden van je, die er al echt als gekken vanaf en supersnel. En ik sta dan daar een beetje langs de boarding, de boarding vasthouden om naar beneden te gaan. En natuurlijk speelt dat misschien wel een beetje in op je onzekerheid dat je ervoor schaamt, maar... Het is wie ik ben en ik moet er heel erg trots op zijn... dat als ik daar uiteindelijk dan mijn, proces, mijn trainingsproces doormaak... dat ik daarna dus wel op de wedstrijd net zo erg kan shinen... als de jongens die bij het begin ook al zo hard konden. En daar hou ik dan aan vast aan die gedachten. Ik kijk hier op dit moment uh, in een afgrond. Uh, daar ben jij net ingegaan. Ja, het is uh, bijna een verticale drop naar beneden. En hier ben ik inderdaad net ingegaan. Kan je die diepte nu eigenlijk wel goed zien van de, deze kuil? Nee, diepte van kuilen, diepte van uh, schansen, die zie ik allemaal niet. Die moet ik echt een keertje heel langzaam doen, zodat ik het gevoel in mijn benen heb. En daarna is het gewoon een kwestie van muscle memory en timing en dat gevoel wat je je benen had, om dat na te boodsen. Want wat ik net heb geleerd is inderdaad dat je heel erg op je gevoel skate. Heeft uh, dit dan niet ook een soort van voordelen, dat je juist minder kan zien? Het is wel een goede training. Stel voor dat je de wereldkampioen met... Uh, een uh, slechtziende bril, op zal laten trainen ontwikkelt hij wel het gevoelskant van het, het schaatsen en het skaten. En dat is bij mij waarschijnlijk verder ontwikkeld dan, dan de meeste uh, tofschaatsers in mijn sport. Alleen mis ik nog wel het stukje ogen dat je precies de precisie hebt van waar wat is en uh, dat je ook makkelijker de racelijnen in de gaten kan houden. En voor mij is dat altijd een beetje gokwerk. Ja, gokwerk was uh, Denny's uh, training aan Noemi in ieder geval niet. Uh, ze heeft ontzettend veel geleerd, maar ze zit de komende dagen wel thuis met een beurzenbil. Ja, dat kan ook gebeuren, hè, want uh, ja, we hebben gehakt voor het uh, vallen Spaanders. Dit is Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. For fears, everybody wants to rule the world. Wees nou eens eerlijk of niet, dat is toch fantastisch als dat zou kunnen. En nee, dan helemaal doen op je eigen manier. Maar eerst, het, uh, ja. denk vooral na nou over je plannen voor werelddominatie hoor. Maar hou wel iedereen te vriend, dat is wel belangrijk. Maar voordat we dat gaan doen, um, het mooie van radio wil ik er dan even bij stilstaan. Het is, dat je soms helemaal, je jezelf helemaal kan wanen op een uh, andere, bijzondere plek. Door alleen maar te luisteren. En elke week vraag ik iemand om ons mee te nemen naar zijn of haar favoriete plek. En deze week reist Rick Uilenbroek af naar Amerika voor zijn favoriete plekje. Uh, goedemorgen. Opstaan voor een nieuwe dag. Ik heb vannacht in een motel geslapen. Zonder iets te plannen ben ik in het dorpje Williams in Arizona beland. Nu het weer licht is, neem ik een moment om rustig rond te kijken. Een brede weg met twee gele lijnen in het midden die eindeloos lang lijkt. Aan beide kanten typisch Amerikaanse motels, autograges, tankstations en restaurants voor een stuk vlees. Voordat ik doorga naar de volgende plek nog wel even tanken. Mijn gehuurde Cadillac staat er glimmend bij. Gelukkig kan het dak eraf, want het is 30 graden. Ik ga rijden, eindeloos rijden. Ik doe een roadtrip over de Route 66. Ja, en die Rick, die rijdt maar verder en die rijdt maar verder. Uh, want ja, de Route 66 is bijna, hoe lang is die? Bijna 4000 kilometer lang. Oh. Nou Rick, ik, ik hoop dat, we, dat je nog veel mooie roadtrips kan maken en verre reizen gaat maken. Uh, over verre reizen gesproken, er is nieuws over ons uh, tussen aanhalingstekens. Oh, zo groot heelal! Want het uh, lijkt erop dat het heelal sneller groter wordt dan gedacht. En met ruimtetelescoop Hubble is er een uh, nieuwe en precieze meting gedaan. Uh, van de uitdijingssnelheid van het heelal. En de resultaten die komen ja, niet overeen uh, met wat we eerder dachten. Uh, Vincent Ikke, hoogleraar Theoretische Natuurkunde of Sterrenkunde en Kosmologie. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we even bij het begin beginnen. Uh, uitdijen van het heelal, wat moet ik me hierbij voorstellen? Um, je moet je erbij voorstellen dat er steeds meer ruimte bij komt. Het, het, het is niet zo dat er iets door de ruimte heen beweegt... maar de ruimte zelf beweegt. Er komt steeds meer ruimte bij. W waarom gebeurt dat? Dat weten we niet. <lacht> als, u, als u dat zo zou weten, dan kunt u meteen naar Stockholm, komend najaar... De eigenlijke oorzaak daarvan is niet bekend. Dat is een van de dingen waar wij in de kosmologie natuurlijk buitengewoon kienlijk zijn om daar ooit achter te komen. Maar voorlopig kunnen we het echte antwoord nog niet geven. Ja. Um, maar ja, enig idee hoe het kan dat het sneller uh, gaat dan iedereen dacht? Nou, in de eerste plaats moeten we ze ons natuurlijk afvragen... of dat inderdaad wel zo is. Ik heb dat persbericht gelezen en dat is typisch Amerikaans getoeter. U had het net over de Amerikaanse Road 66. Nou, die kunnen er ook weer van... Um, in de wetenschap is het altijd zo dat je eerst eens even moet kijken of andere metingen dat wel bevestigen. Um, dat weten we dus nog niet, dat gaan we zien. Um, mocht het zo zijn dat dat echt bevestigd wordt, uh, dan denk ik dat het niet zo'n groot probleem hoeft te zijn. Want uh, het gaat dus om het verschil tussen kosmologische modellen en wat in feite wordt waargenomen. Nou, zo'n model is geduldig, hè. er zitten een aantal knoppen aan waar je aan kan draaien. En tot het ogenblik dat gebleken is dat met geen enkele redelijke instelling van die knoppen die waarnemingen uh, ingepast kunnen worden, ja, dan gaan we wel zonder de pet krabben. Want waarnemingen hebben altijd het laatste woord. En dus als de waarnemingen zeggen, zo is het, ja, dan moet het theoretisch, zoals ik, uh, maar door de pomp. Ja. Maar of dat echt nu nodig is, dat gaan we wel wel zien. Ja, en, en u denkt dat in eerste instantie het uh, een beetje uh, Amerikaanse groeptoeter is van uh, baanbrekende uh, waarnemingen? Ja, dat, ik, dat, dat denk ik wel. Kijk, die stijl die slaat natuurlijk ook steeds meer naar Nederland over. Want uh, de competitie voor uh, onderzoeksgeld en posities aan de universiteiten... die is dat kun je je te nood voorstellen. Ja. Dus er is een bepaalde soort mensen die gaan dan gewoon verhoog van de duikers schrijven. Niet de min, het zou wel kunnen zijn dat het echt een probleem is. Want cosmologie is een heel raar vak. Hè. We, we moeten als het ware terug in de tijd op 13,8 miljard jaren geleden... toen het heelal ontstond... Nou, ga er maar aan staan. En bovendien, in de sterrenkunde is het zo... dat bijna niets direct kan worden waargenomen. Altijd gaat het weer een aantal tussenstappen... en dan moet je dit aannemen en dat veronderstellen... en dat nog eens bestuderen. En dan uiteindelijk krijg je wel een antwoord. Maar er zitten een hele hoop ingrediënten in... en een hele hoop stappen en onderdelen. En daarom is het natuurlijk ook een heel leuk vak... Uh, want het is niet zomaar recht voor zijn raap... maar aan de andere kant is ook riskant. Ja, en, nou, nog even terug naar dat uitdijende heelal dan. Uh, even vanuitgaan dat... Uh, of laten we uh, dan uitgaan op, op die waarnemingen die er zijn... of wat, wat uh, ze in de VS zeggen. Ja. Wat voor een gevolg heeft dat? Want dat vind ik nogal moeilijk te, ja, te duiden... Nou, het uitdijken van het geheel gaat voor aardse maatstaven heel langzaam. En voorlopig hoeven we ons over een mogelijke versnelde uitdijing nog geen zorgen te maken. Maar als je over 2 miljard jaar terugkomt, nee. dan uh, is het wel degelijk te merken. Maar ja, daar zitten wij voorlopig even niet mee. Nee, maar wat, wat moet er dan gebeuren? Is dan de aarde opeens groter? Of bestaat, is er geen leven meer mogelijk? Welke... Nee, nee, nee, onze aarde zal er niet door beïnvloed worden. Uh, wat er gebeurt, als het heelal uh, sneller en sneller gaat uitdijen, gek genoeg... Gaat het dan zo snel uitdijen dat je er steeds minder van kunt zien? Want de snelheid van het licht blijft altijd constant. Yeah. En als het al heel snel uitdijkt, dan kun je er steeds minder van zien. Dus We noemen dat de horizon. Die horizon zit nu op een afstand van 13,8 miljard jaar. En dat wordt dus minder op een gegeven ogenblik. Als het al te snel zou gaan uitdijen. Dat is ja, ja. een rare je voor te stellen. maar Denk eventjes bijvoorbeeld aan hoe het is als je op Schiphol op zo'n transportband loopt. Yeah. Als je de verkeerde kant op gaat lopen, ja, dan krijg je natuurlijk gekke dingen. Dan, dan, uh, dan kom je eigenlijk niet meer vooruit. <laughs> dan kom je niet meer vooruit, nee precies. Dat, ja. um, en wijze is dat natuurlijk ook hier zo. Want terwijl het licht door het heelal beweegt... rekt de ruimte waar die doorheen moet bewegen, rekt uit. Er is een beetje een vals spelen van het heelal als het ware. Want je legt meer afstand af dan je in tijd over doet. En dat, dat kan op de lange duur, dus over miljarden jaren... Uh, kan dat een verschil gaan maken voor hoe wij het heelal waarnemen. Ja, het zijn, het zijn ja, behoorlijk ingewikkeld. Ik, ik zit heel hard na te denken en me voor te proberen te stellen... wat, wat, wat het allemaal zou kunnen zijn. En dan, dan belangrijker nog, hoe, hoe meet je dat? Ja. Um, nou, het allereerste wat je moet realiseren... is dat uitkijken in de ruimte is terugkijken in de tijd... Want het licht gaat maar 300.000 kilometer per seconde en astronomisch is dat niks. Ja. Dus de maan, die zie je toen die 1,3 seconden geleden was. En de zon, zie je 8,3 minuten geleden. Uh, naastbij zijn melkwegstelsel, Andromeda Nevel, zie je 2 miljoen, 2 miljoen jaar geleden. Dus hoe verder je kijkt, hoe vroeger het is in het heelal. Ja. En dat wil dus zeggen dat als je metingen gaat doen van afstanden tussen dingen, dus tussen ons en de melkstelsels en tussen melkstelsels onderling, kun je een idee krijgen van hoe de uitdaging van het heelal in de loop van de tijd is gegaan. Dus in onze onmiddellijke omgeving kun je dat meten door de afstanden tot sterrenstelsels te meten. Ga je heel diep het in inkijken, laten we zeggen een afstand van 4 miljard of 5 miljard lichtjaar. En je gaat daar de uitdijking van het heelal meten, Dan vind je een ander getal. En door al die getalletjes nou op een rij te zetten... krijg je een, een beeld ja. over wat de snelheid is... waarmee het heelal vroeger heeft uitgedijd en de snelheid waarmee het heelal nu uitdijdt. En die kun je met elkaar vergelijken. Okay. Ja, ik wou zeggen dat, dat ik het nu snap. Het, ik vind het nog steeds ingewikkeld. Um, uh, het ook. Ja, nee, dat, uh, ik bedoelde, u bent niet voor uh, niks uh, hoogleraar theoretische <lacht> sterrenkunde. Maar wa, wa, wa, uh, waarom is het zo belangrijk om dit soort dingen te blijven onderzoeken? Want je zei net: van, uh, over twee over miljard jaar kan het wat anders zijn. Uh, de komende uh, honderden jaren zal ja. het zo'n klein verschil zijn. Nou, wat wij natuurlijk uiteindelijk willen weten is hoe het allemaal begonnen is. En we weten nu uit de theorieën van Einstein dat 13,8 miljard jaar geleden er een punt in ruimte en tijd was waarop het heelal begonnen is. Dus overal, al, alle ruimte en alle tijd is toen op dat moment begonnen. Um, maar we willen precies weten hoe dat in elkaar heeft gezeten. En daardoor moet je bestuderen hoe het zaakje beweegt. Vergelijk het even met het zonnestelsel. En hoe dat allemaal werkt met de zwaartekracht, dat dat niemand gesnapt tot het ogenblik dat sterrenkundigen begonnen met de bewegingen van de planeten in ons zonnestelsel in kaart te brengen. Ja. Met Kepler en zo. Dan denk je, van, nee, dat is toch eigenlijk gek, hè? Dat als het dicht bij de zon staat, dan beweegt het snel. En als het ver bij de zon vandaan staat, dan beweegt het langzaam. Hoe zou dat nou komen? Ja, maar, ja. Nou, we zijn er dus nu achter dat, er komt er dus zwaartekracht En op soortgelijke gelijke manier zou je kunnen denken... dat als wij er een keer achter zijn, precies op welke manier het helemaal al uitdijdt op welke tijd in het verleden, dat we dan beter kunnen snappen wat de, de aandrijving daarvoor is. Want u was begonnen met de vraag van hoe komt die uitdaging nou? En ik zei dat weten we niet precies. En als we dit soort gegevens beter begrijpen, dan kunnen we misschien ook onderzoeken en begrijpen waarom het nu eigenlijk is dat het helemaal uitleidt. Dus eigenlijk is er nog één heel groot vraagteken. En is het doel van, al, uh, van u en alle collega's om die vraagtekens op te breken, kleinere vraagtekens en af en toe eentje te veranderen in een uitroepteken? Uh, ja, en dan hoop je dat je een hele rij uitroeptekens krijgt. Dat moet op een gegeven ogenblik. Uh, als, als een aantal van de gegevens en theorieën in een bepaalde richting wijzen... dan mag je hopen dat deze opgegeven ook een lumineus idee komt. Zeg maar, ja, maar wacht even, hallo. Het zit zus en zo. Wie had dat ooit gedacht? Ja, dan zijn we dus een majeure stap verder. Ja, om om terug te terug, even terug te pakken weer op de, de, de, het Amerikaanse persbericht. Het is gewoon food for thought. Allemaal bij elkaar. Dat is het zeker, ja. ja. Vincent ik hoogleraar theoretische sterrenkunde en kosmologie. Uh, uh, dank u wel. Graag There is nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere. You make yourself at home and stay with me, and don't you ever leave. don't you ever leave me lay down Sally, and rest here in my arms don't you think you want someone to talk to lay down Sally, and no need to leave so soon. i've been trying all night long just to talk Lowland himself, Lay Down Sally van Eric Clapton. Wat wel grappig is. Uh, dit is een single. En de b side is eigenlijk veel bekender geworden. Dat is namelijk Cocaine. Uh, en die uh, Lay Down Sally hoor je niet heel vaak. Cocaine is echt een klassieker geworden. Uh, dus hebben we even de rollen weer een keer omgedraaid. En uh, de A-kant van uh, de B-hit uh, laten horen. Hey. Nu het nieuws wat nieuws had moeten zijn, maar wat het niet geworden is... om een of andere onduidelijke reden. En uh, daarvoor is aangesproken Ruben. Ruben, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Laten we beginnen met Instagram en Snapchat. Want deze sociale media stoppen namelijk met de gifs. In ieder geval tijdelijk. Gifs. Gifs. Ja, ja, dat is heel veel uh, uh, heel verschil. Zo'n zo leuk animatietje. Ja, ja zo'n leuk bewegend plaatje is dat. Nou... Ja, dit is uh, nu tijdelijk even weg. Omdat ja, een ma vrij... Mag ik mijn persoonlijke uh, ja? frustratie? Ik, ik, ik hou heel erg van Instagram stories maken. Ja. En daar, dat is dan een kort filmpje wat mensen dan kunnen zien. En dan sturen mensen ha, -ha of zoiets terug. Dan zijn de dingen die ik laat zien hoe het hier achter de schermen gaat. Of uh, hoe ik dan mijn fiets aan het schoonmaken ben. Zulke soort dingetjes. En daar kan je een gifje aan toevoegen om het een beetje leuk te maken. En ik zat gisteren in de auto. En ik stond voor een stoplicht. En ik maak een boomerang. Ja. Helemaal nou, even in de taal te blijven. Dat is een heel kort soort loopfilmpje die dan heen en weer gaat. Uh, en ik dacht, ik zet er een leuk gifje bij van uh, een uh, auto met typende banden. Die was er dus niet. Dus ik vet zag ik dacht, er is iets mis. Ik, ik ga naar waar ik naartoe moet. Ik ga daar even kijken. Blijkt dus inderdaad, wat jij nu gaat vertellen, dat het eruit gehaald is. Ja, en dat is gebeurd omdat er een vrij racistisch plaatje in het bestand was beland. En om te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt... is de functie dus uh, eventjes uitgezet. Klote racisten. Ja. <laughs> en uh, er is nog meer gebeurd. Want de Amerikaanse Jonathan Rivera... stond afgelopen woensdag voor de rechtbank. Hij stond hier voor autodiefstel. En, en, en dan denk je, ja, wat is hier zo bijzonder aan? Nou, Jonathan had besloten dat het slim was... om uh, hier naartoe te gaan in een gestolen auto. <laughs> dus die is gelijk weer opgepakt natuurlijk. Uh, na de zitting, ja. En als laatste, in Groningen zijn de afgelopen middag de hulpdiensten vol uitgerukt. Omdat iemand had um, gemeld een lichaam te zien drijven in het water. Hmm. En het lichaam leek eerst nog geïdentificeerd te moeten worden. En zelfs de boten lagen eventjes stil. Maar gelukkig is de identiteit nu bekend. Want het is namelijk een pop. Ja. Een pop. Ja. En de politie heeft het heel netjes omschreven. Zo een uit de erotiekbranche. branche. <lacht> Maar die blijft dus wel drijven. En die blijft wel drijven, dat is wel handig. Goed te weten, Ruben. Dankjewel. Fris. Yes. Nou, wij kijken, uh, terug op de, wij kijken vooruit naar de, de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, de, de stembiljetten liggen op de mat als het goed is. 21 maart, mogen we met z'n allen. Maar ja, op wie gaan we stemmen? Wij laten uh, gemeenteraadkandidaten aan het woord uit elke provincie. En uh, ze vertellen waarom hun gemeente zo tof is... en hoe zij zich uh, voor hun gemeente inzetten. Ik ben Jeroen Laus, 48 jaar en lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in Middelburg. Na vier jaar raadslid is dat een geweldige eer en een prachtige uitdaging. Middelburg is een geweldige gemeente. Een bruisende binnenstad, goede voorzieningen, fijn om te bezoeken en om te wonen. Een fijne stad met wijk en dorpen waar je veilig kunt opgroeien en ook oud kunt worden. De PvdA wil dat ook de komende jaren zo houden. Door krimp in de regio betekent dat bijvoorbeeld dat er voor goed onderwijs gezorgd moet worden. Dat onze jeugd niet wegtrekt uit de provincie. En zich inzet voor de bedrijvigheid en werkgelegenheid... ...waardoor onze gemeente in trek blijft om te gaan wonen. De PvdA benut in Middelburg graag de kracht van haar inwoners. Inwoners willen meedenken... ...of komen zelf met initiatieven om zaken in hun eigen buurt te regelen. In Milburg zijn we ons zeer bewust dat dat meedoen... ...niet voor iedereen vanzelfsprekend is. De PvdA kiest daarom voor een rechtvaardige samenleving... ...waar we gelijkwaardig zijn. In Middelburg is dat daarom samen sterk met de PvdA... Inse de Vries, fractievoorzitter van de Eerste Lokale Partij Drachten-Smallengeland in de provincie Friesland. Ik zet mij graag in voor onze mooie gemeente waar we trots zijn op onze middenstand en winkelcentrum met een regiofunctie. Ook wel de Diamant van het Noorden genoemd. Waar het innovatiecluster met als hoofdlocatie Drachten belangrijk is voor de werkgelegenheid. ...en we ons inzetten zodat het daarbij behorende onderwijs in Smallingeland interessant wordt voor hbo en technie universiteit. We leven in een waterrijke omgeving met een haven in het centrum van Drachten en omgeven met bossen en wandelgebieden. Waar we vinden als partij dat de gemeente het verdient dat de politiek er voor de inwoners moet zijn en niet de inwoners voor de politiek. Drachten-Smallengeland, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Werken in en voor de mooie gemeente-Smallengeland... geeft veel voldoening als raadslid. Ja, dat, waren, dat was blok 5 van zes blokken met gemeentegaansleden. Zo direct heb je er nog één van ons te goed hier in Fris op NPO Radio 1. Dan weet je precies waar je wel en waar je niet op wil stemmen. And believed your wild excuses, you were sealing the deal Halfway down the road and ain't it funny how the ghosts they fade and suddenly appear You've never been alone before oh. And the wolf is at the door oh. Now it's better if you hold your breath And don't look down At the pages of your paper crown van uh, een van de twee broers Gallagher, uh, die Oasis vormde. Paper Crown, hartstikke mooi nummer. En uh, uh, past hier heel goed op dit tijdstip, zo in de, de vroege ochtend van, uh, van maandag. Uh, ja, de maandag die, uh, die uh, gaat komen. Hier in Fris uh, zorgen we voor een uh, mooi begin van die dag. En uh, ja, mijn favoriete ontbijtje, dat is uh, yoghurt met een beetje, uh, beetje, beetje muesli. En bananen. Ik ben er echt gek op. Uh, en ik ben niet de enige. Uh, in Nederland eten we zo'n 720 miljoen bananen per jaar. Maar het gaat niet zo goed met de banaan. Uh, door verschillende ziektes dreigt uh, de banaan die wij eten uit te sterven. En de bekendste uh, ziekte is de Panama-ziekte. Maar er is nog veel meer aan de hand. En daarom ging verslaggever Jelmer Witteveen naar de uh, Universiteit van Wageningen... Uh, om het uit te zoeken. Oké, okay, hier gaan we een kast in waar ziekenplanten staan. Je kunt het nu al zien. Zie je, die bladeren zijn allemaal aan het vergelen. Ja. Uh, dus we moeten even onze jassen uitdoen. We moeten even... Lapjassen aan. Ja, lapjassen aan. En we moeten... Uh een soort pantoffels aan over onze schoenen... voordat we naar binnen gaan. Ja, want Gert Kema, jij bent onderzoeker hier aan de Universiteit Wageningen. En we gaan dus, je zei het net al, we gaan zo meteen een, een kas in... met zieke bananen. Die bananen die leiden aan de schimmel, de Panama-ziekte. Wat houdt die ziekte nou precies in? Panama-ziekte, dat is een, een ziekte die veroorzaakt wordt door een schimmel... die in de bodem zit. En die uh, infecteert de wortel. En uiteindelijk groeit die dan door... Um, tot De basis van de plant en uiteindelijk gaat hij het hele vaatsysteem van de plant in en dat gaat hij eh, doordat hij daar gaat koloniseren eh, blokkeert hij eigenlijk het hele vaatsysteem. Het is echt een vaatziekte, net zoals je dat bijvoorbeeld bij mensen hebt. Hè. En die ziekte gaat de hele wereld over en hoe komt dat? Dat heeft vooral te maken met uh, de mens. <lacht> nee, dus, Vertel. Ja, dus dat ja, heel kort samengevat is dat, uh, is dat de reden. Enerzijds, in het verleden was het vooral omdat geïnfecteerde planten worden meegenomen. Er zijn natuurlijk tegenwoordig hele strikte regels voor dat dat dan niet mag, maar dat gebeurt natuurlijk nog steeds wel. Maar vroeger was dat absoluut het, de, de manier om die schimmel te verspreiden. Want je denkt dat je, dat je plant gezond is, je ziet niks, maar er zit wel een schimmel in. Dus zodra je in de grond zet, dan gaat die verder. Maar we weten ook dat, ook als je geen planten meeneemt, kun je die schimmel heel makkelijk verspreiden door bijvoorbeeld niet schoon te werken. Kunnen wij zelf ook ziektes mee naar binnen nemen? Nee, wij nemen zelf uh, geen ziektes mee naar binnen, maar we moeten er wel voor zorgen dat we het niet mee naar buiten nemen. Oh. We lopen hier de, tussen de uh, zieke bananenplanten door. Dus wat je hier ziet is, um, dit is een uh, kast waarin we verschillende bananensoorten testen. Met die bananen, met die Panama ziekteschimmel. En je ziet de symptomen ook. Hè? Dus je ziet die uh, vergeling van de bladeren. Ja, dit blad is bijvoorbeeld, uh, begint groen, maar wordt dan uiteindelijk toch geel aan, uh, aan het uiteinde, zeg maar. Ja, en je ziet het bij al die andere planten ook, zie je. Ja. Die, uh, dat zijn de, begin, de beginsymptomen. Uiteindelijk worden al die planten... Uh, die bladeren worden allemaal geel, die gaan allemaal verwelken... en die plant die gaat gewoon dood. Ja, voordat er nog een drosbanan aankomt. Ja, als je hem uit de grond haalt en je snijdt hem open... dan zie je dat de binnenkant helemaal rot is geworden... en dat die schimmel door de hele plant heen gekoloniseerd is. Ja. Wat, is de, wat is de oplossing, denkt u, voor deze ziekte? Nou ja, dan moet je moet op meerdere... Uh... Dingen inzetten, denk ik. Hè. Dus uh, natuurlijk moet je werken aan uh, bewustwording uh, hè, van uh, hoe ziet die eruit, hoe kun je hem bestrijden, wat moet je doen om hem af te remmen, et cetera. Dat zijn allemaal korte termijn acties. Maar het onderliggende probleem blijft daarmee natuurlijk wel bestaan. En dat is dat Bananen heel vatbaar zijn, plus heel veel anderen ook. En, um, en daarmee adresseer je dan dus ook um, dat het probleem van de bananenteelt is genetische uniformiteit. Dus je hebt enorme monocultures en dat is vragen om problemen. En wat veel mensen niet weten, maar ga ik nu dan wel zeggen... is dat de Panama-ziekte heel dramatisch is... omdat die Kevin is echt absoluut kan doden. Maar er is ook een schimmelziekte die de bladeren aantast... van, van bananenplanten, die heet Black Cicatoka. En die schimmel die doodt de plant weliswaar niet... maar um, om de plant te beschermen tegen die schimmel... Moet die wel bijna wekelijks gespoten worden. En in veel landen zelfs meer dan wekelijks. Dus wat een consument zou, zich zou moeten realiseren is dat de banaan die je eet in de winkel, tenzij het een biologische banaan is, dat is maar een fractie van de markt. Die is gewoon, die komt van een plantage die zeer waarschijnlijk minstens één keer per week bespoten is om die schimmel in de hand te houden. Zo, maar ik heb, dus, uh, ik heb zelf even een trosje bananen bij. Lekker. Een biologische banaan, denk ik. Welke hebben we hier Chiquita. Waar komt die vandaan? Costa Rica. Nou, ik kan je garanderen dat deze minstens 50 keer bespoten zijn. Zo, 50 keer? Ja. Costa Rica, dat is, uh, dat is een hotspot voor die Black Cicatoka-schimmel. Wat ik er gelijk bij moet zeggen is... op deze banaan zul je geen residu vinden van die fungiciden die gespoten zijn. Oké, okay, maar of je het nou aan een banaan ziet of proeft of niet... het is niet heel goed voor het milieu. Nou ja, misschien is het enige wat we dan kunnen doen... Uh, Hopen dat de banaan snel beter wordt. Misschien maar even een uh, fruitmandje sturen. Ja, beterschap banaan. Ik, uh, ik uh, ga er straks gewoon weer eentje naar binnen werken met een beetje muesli en wat kwark. Het is tijd voor de Fris Sportflits. Elke week praat ik je samen met sportnieuws.nl bij over het afgelopen sportweekend. Nou, dan weet je uh, straks bij de koffieautomaat tenminste uh, niet alleen te vertellen wie de mol is... maar kan je ook vertellen wie uh, WK's schaatsen allround heeft gewonnen bijvoorbeeld. Um, Stefan Buitenhuis, goedemorgen. Hey, Van sportnieuws.nl. Uh, we kijken straks uh, naar wat de mannen hebben gedaan. Uh, maar laten we het eerst even over de dames hebben, want daar was een behoorlijke verrassing bij het schaatsen, toch, Stefan? Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, ja. Uh, Mio Tagagi uh, wint uh, als eerste Japanner ooit het WK all Out. En hoe deed ze dat ja. ook? Na vier afstanden had ze al uh, elf seconden, uh, meer dan elf seconden voorsprong op de nummer twee. Iedereen wist. En uh, ja, in die laatste afstand reden ze tegen elkaar en uh, Wüst was wel iets sneller. Maar die elf seconden kon ze natuurlijk nooit meer nee. uh, goedmaken. Nee. Dus, uh, ja. Ja, er zat ook wel een, een Nederlands tintje aan, toch? Ja, klopt. Uh, haar coach dat is uh, Johan de Wit. en uh, ja, die, uh, Dat is de bondscoach van Japan en die is er sowieso al wel lekker bezig. Want uh, ja, uh, onder zijn leiding wonnen ze ook al goud op de ploegenachtervolging... Uh, uh, tijdens de Olympische Spelen. Ja. Ja, en dan uh, naar de, de mannen allround. Daar was een uh, uh, bizar ontknoping, kunnen we wel zeggen. Er hey, gebeurt iets. Wat gebeurt er? Hij is gevallen! Pedersen is gevallen! Pedersen is, is, is gevallen! Kom overeind! Hoe is dit toch weer mogelijk? Er gaat een schok door het stadion. Ja, neem eens even mee. Wat gebeurde daar, Stefan? Ja, dat was echt, uh, eigenlijk best wel bizar. Pedersen had echt een onwijs dikke voorsprong. Uh, die kon eigenlijk het uh, WK Round niet meer mislopen. Ja, en hij, gaat, uh, hij schaatst daar in een bocht en hij struikelt over zijn eigen schaats, zeg maar. Hij uh, tikt zichzelf aan ja, en hij gaat op zijn muil. En, ja. Uh, ja, hij staat daarna nog wel op en hij komt wel over de finish, maar ja, daardoor wordt hij dan toch tweede. Ja. Maar ja, hij had natuurlijk gewoon wereldkampioen moeten worden. Ja, maar ja, dat is een soort geluk bij een ongeluk. Want uh, ja, daardoor hadden wij wel weer een mooie plak te pakken. <laughs> ja, zeker. Ja, ja. Uh, Patrick Roest die, uh, die wint dan. En die is natuurlijk toch al wel lekker bezig. Hè? Die uh, won zilver op de 1500 meter op de Olympische Spelen. Ja. Achter Kjeld Nuis. En uh, ja, Brons op de ploegachtervolging als vervanger van uh, Koen Verweij. Uh, maar uh, <coughs> ja, hij uh, is gewoon niet op hele van de jongen. Dus daarom denk je van nou, ken ik die al. Maar vorig jaar werd hij bijvoorbeeld al tweede op het WK Allround. Uh, en uh, als, uh, in, in de jeugd bij de junioren is hij ook al twee keer wereldkampioen geworden op het Allround. Dus ik verwacht dat we zijn naam nog wel vaker gaan horen. Ja, het is een stille kracht. En voor de speler denk ik echt niemand van hem gehoord bij het grote publiek. Ja, kijk, uh, liefhebbers en kenners zoals jij, die wist het natuurlijk wel. Maar uh, we gaan nog veel van hem horen dus. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, dat verwacht ik eigenlijk wel. Ja, ja. Ja. Dan, dan voetbal in de eredivisie. Uh, het wordt natuurlijk met de week spannender. ja Want een, maand, een dikke maand dan is de bekerfinale. Ja, en uh, PSV, Ajax en AZ die staan nu uh, als top drie. Um, is er nog iets aan die top drie veranderd dit weekend? Nou ja, kijk. Uh, PSV uh, heeft verloren. Uh, AZ verliest en Ajax die wint wel. Dus uh, ja, uh, Ajax loopt iets in op PSV en iets uit op AZ. Uh, maar eigenlijk is het gewoon heel erg jammer dat Ajax de afgelopen twee uh, weken... heeft laten liggen tegen Aden, Den Haag en Vitesse. Want anders was het nu echt spannend geweest. Nee. Nou, Ik begreep wel dat Ajax uh, toch ineens weer hoop heeft om PSV voorbij te gaan. Uh, nou, bijvoorbeeld uh, Matthijs de licht die zei dat, luister maar. Er was uh, vorige week weinig hoop en er is nu wel weer een sprankje hoop ontstaan. En uh, ik denk dat die hoop, uh, ja, dat die we die wel moeten houden. We hebben allebei nog moeilijke wedstrijden, dus... We zullen zien wie aan het langste eind trekken. Ja, het langs eind uh, trekken. Uh, kan het nog voor Ajax, denk je? Nou ja, als de koploper van de Eredivisie, hè, PSV met 5-0 kan verliezen <laughs> uh, van Willem II. Dat ja, kan dan, alles. dan kan alles <laughs> nog. Uh, maar uh, dat zeg ik eigenlijk vooral om het spannend te houden. Want... Oh ja. Ja, als ik heel eerlijk ben, dan denk ik gewoon dat er helemaal geen verandering meer gaat komen in de drie, uh, top 3. Nou, dan nog even naar de Tireno Adriatico, uh, de wielerkoors uh, die nu in uh, midden-Italië wordt gereden. Hoe is het met uh, Tom Dumoulin en uh, Wilco Kelderman gegaan? Nou, uh, niet zo best eigenlijk. Oh. Uh, ja, Dumoulin, die was al een beetje ziekig, daar klaagde hij al over, het ging al niet zo lekker. Uh, en uh, nou ja, toen ging hij ook nog uh, onderuit in de vierde etappe. Ja, en toen was het al klaar. Uh, en uh, ja, gelukkig heeft hij geen ernstige blessure opgelopen. Oh. Ja, wat kneuzingen en schrammen. Maar dat, dat komt hij wel weer overheen. Maar hij is wel, uh, het was genoeg om af te stappen. Ja, en Kelderman, ja, die reed eigenlijk best wel goed. Die stond derde in het klassement. En uh, ja, nou, dat leek wel een podiumplek uh, te worden. Maar ja, toen in de vijfde etappe viel hij twee keer. Uh, kwam hij op grote achterstand binnen. Toch uitgefietst, hè. Mm. wielrenners. En ja. toen ging hij naar het ziekenhuis. En uh, ja, daar bleek dat hij zijn sleutelbeen had gebroken en geopereerd moet worden. Dus ja, die moeten je ook opgeven. Maar dan wel gewoon even de koers uit fietsen. Ja, tuurlijk. Dat doen ze altijd. Wat een bikkels zijn dat. Ja. Stefan Buitenhuis van sportnieuws.nl Dankjewel. je Naar welk sportevenement kijk jij uit komende week? Nou, ik ben helemaal vol de bak bezig met de Paralympische Spelen eigenlijk. Ah ja. Daar hebben ze tot nu toe niet heel goed gedaan, hè? Nee, maar ze zijn nu bezig met... As we speak zelfs uh, met, uh, met het snowboarden. Uh -huh. En uh, uh, ja, dat, uh, ik denk dat we daar wel een middel mee gaan. Is pakken dat ook waar Bibian de Mentel? Uh... Ja, ja, Kijk. ja. En ze hebben de kwalif kwalificatie net heel erg goed gedaan. Dus uh, ik, ik heb wel het gevoel dat het uh, goed gekomen is. Bibian, Nederlandse hoop, hulp, uh, hoop in de bange dagen. Ja, ja, ik is het voor. Precies. Dus. Stefan Bouwthijs van Sportnieuws.nl, dankjewel. Ja, graag gedaan man. All the time I'm working real hard, baby, day and night I've been thinking about you with all my mind I've been looking for you for over half my life I've been traveling around the world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 Met een EP uit. Winter heet het. Het is zeg maar winter, maar dan op zijn... Uh, volgens mij is het Noors. Emiel Landman, altijd daar met deze nieuwe single. Ik vind het fantastisch. Hij is een, uh, een rasmuzikant. Uh, super aardige gozer ook. Is hier ook een keer vier uur lang te gast geweest. Hier op Radio 1 uh, bij mij in de nacht. Wat een leuk event. En uh, heerlijk om zo te horen op de, de vroege maandagochtend, waar het uh, net tien voor zes is geweest. Uh, goedemorgen als jij uh, op weg bent naar je werk. En uh, nou ja, uh, wel terust alvast als je klaar bent met je nachtdienst. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Um, en uh, hoe dan ook, in welke staat je ook verkeert, is het, uh, ja, uh, het werken naar de gemeenteraadsverkiezingen toe natuurlijk. 21 maart dan gaan we met z'n allen gezellig in het hokje. Gaan we lekker kleuren. Met dat rode botlood. Maar ja. Wie krijgt jouw stem? Uh, om je een handje te helpen uh, hoorde je de afgelopen uh, twee uur... Uh, uit elke provincie een gemeenteraanslid. Uh, zij vertellen waarom hun gemeente zo tof is... en hoe zij zich daarvoor inzetten. Maar als je goed opgelet hebt, uh, hebben we nog niet alle provincies gehad. De laatste, zes van de zes, uh, zesde uh, blokje van de zes... hoor je hier, te beginnen met Jan Willem, die zichzelf voorstelt. Dat uh, vind ik dan ook weer uh, heel aardig van hem. Ik ben Jan Willem Langebach, 19 jaar... en ik woon in het prachtige Renen in de provincie Utrecht... Ik ben hier lijsttrekker voor D66 voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Rhenen is een historische stad aan de Rijn midden tussen een aantal natuurgebieden. Mensen wonen in en komen naar Rhenen voor deze natuur... en daarom ga ik me de komende vier jaar inzetten om dit te behouden. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat er genoeg geld is voor cultuur en voor sport. Dit brengt mensen in Rhenen bij elkaar en zorgt voor verbondenheid in onze samenleving. De reden dat ik me inzet is dat ik actief wil bijdragen aan de ontwikkeling van onze gemeente... Mensen onderschatten vaak hoe belangrijk de gemeenteraad is. Maar de raad beslist over veel zaken in je directe omgeving. Waar er wordt gebouwd, de scholen voor je kinderen... parkeren in het centrum, wel of niet een nieuwe sporthal. Dit zijn allemaal zaken waar de raad over zal moeten beslissen. En ik wil mijn best doen om ervoor te zorgen... dat we de komende vier jaar de best mogelijke beslissingen maken. Hallo, ik ben Evert Wijs. Ik ben fractievoorzitter in de gemeenteraad van Bergen-op-Zoom... in de provincie Noord-Brabant voor de lokale partij GBWP bergen op is een mooie oude stad met ontzettend veel monumenten. In de buurt ligt veel bos, poldergebied en we liggen op de grens van Brabant en Zeeland. Naast de vele monumenten kenden we ook een rijk cultureel leven. Vele verenigingen en vrijwilligers zijn hier actief en we hebben fantastisch mooie evenementen. Waarvan de vaste avond, zoals wij hier de carnaval noemen, wel de allermooiste is. Ik vind dat er alles aan gedaan moet worden om dat voor onze stad te behouden. En de komende jaren wil ik me daar ook hard voor inzetten. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de bouwclubs die zorgen voor de mooie wagens die in onze carnavalsoptocht meerijden, een goede nieuwe huisvesting gaan krijgen. Dat zal een van mijn speerpunten zijn voor de komende raadsperiode. Ja, dat is ook wel het mooie van die gemeenteraadsverkiezingen. Dat je juist die hele lokale uh, problematiek aan het woord moet laten gaan. Mij valt op dat het heel vaak over landelijke thema's gaat. En dat zou misschien eens wat minder kunnen. Uh, zes blokjes met uh, uh, nou, in totaal uh, meer dan... Even kijken. Hoe... Dus hoeveel provincies hebben we ook alweer? Veertien, hè? Twaalf. Twaalf. Ja, ik leef nog een beetje een andere tijd. Twaalf uh, uh, uh, uh, uh, kandidaten gemeenteraadsleden. En vandaag, 12 maart, is het, uh, maandag 12 maart, is het de dag tegen internetcensuur. Uh, nou zijn we in Nederland gewend om uh, vrij te kunnen leven, vrij te kunnen internetten. Uh, dus in hoeverre is er bij ons daadwerkelijk sprake van internetcensuur? Aan de telefoon Hans de Zwart van uh, Bits of Freedom. Uh, Freedom. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zetten je in voor privacy op internet. Nou kan ik me daar iets uh, uh, bij voorstellen. Maar, maar ook voor internetvrijheid. Uh, wat versta je daaronder? Nou, het is heel belangrijk dat je, als je het internet gaat, dat je vrij kunt uh, uh, lezen wat je wil, schrijven wat je wil, opzoeken wat je wil. Zonder dat je het gevoel hebt dat je daarbij uh, beperkt wordt, in de gaten gehouden wordt of bekeken wordt. Want dat, dat, is, dat, dat, dat ligt wel op de loer? Ja, nou, dat ligt wel op de loer. Kijk, in Nederland zijn we natuurlijk best vrij en er is er niet te heel veel internetcensuur. Maar er zijn een heleboel landen waar het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat als jij iets op social media zet dat de overheid niet bevalt, dat er dan niet uh, de politie op de stoep staat. Ja. Er zijn mensen die gearresteerd worden voor, uh, voor wat ze schrijven. Mm -hmm. en het is heel belangrijk om daar bij stil te staan op een dag als vandaag. Ja. Hebben wij in Nederland wel op een of andere manier in te maken met internetcensuur? Nou, Ik denk dat de, de, als je het Nederlandse internet het meeste last heeft... van het feit dat, je, uh, dat we ons aan de absurde en willekeurige voorwaarden... van bedrijven als Facebook en Instagram moeten houden... Als we iets online willen zetten. Dus uh, het gebeurt best wel vaak dat mensen iets willen posten op Facebook. Uh, en dat uh, Facebook vindt dat dat niet mag. Hmm. Um, bijvoorbeeld in Nederland hebben we wat vrijere seksuele moraal. Dan het wat meer pruuts Amerikaans perspectief. Dus je mag geen naakt plaatsen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele journalistieke dingen. Dus mensen die uh, bijvoorbeeld onderzoek doen naar oorlogsmisdaden in Syrië. En daarvoor willen publiceren op YouTube. Maar dat die beelden dan uh, worden geweigerd. Maar het, ik bedoel, het zijn bedrijven die een product hebben. Uh, een café kan ook een hond weren. En het is hun eigen uh, uh, pakje aan als ze dat zouden willen doen. Ja, dat klopt. Alleen. Je hebt natuurlijk in, in Nederland een heleboel cafés. Maar je hebt maar één Facebook. En je hebt eigenlijk ook niet echt een alternatief voor Facebook. Als je wil dat jouw filmpje gekeken wordt dan moet je hem bijna wel op YouTube zetten. Je kan het niet echt ergens anders doen. Ja, dus wij, wij hebben namelijk voornamelijk last dus van de regels van, van bedrijven... waar wij dan ja, in de loop der jaren afhankelijk van zijn geworden. Dus wij zouden het dan misschien een beetje kunnen zeggen. Um, als we dan dus naar landen om ons heen kijken... welke landen spannen echt de kroon? Nou, deze is, is een organisatie die het ongeveer een beetje bijhoudt. En uh, bij, bijna elk jaar scoort China toch wel als een van de landen... die het minst vrij zijn qua internet. Maar bijvoorbeeld ook Ethiopië scoort heel slecht uh, en Iran, maar ook Syrië. Maar ook, ja, uh, ook om ons heen uh, staat het toch onder druk. Bijvoorbeeld in uh, Duitsland is er vorig jaar een wet aangenomen... die, het, um, um, die sociale mediabedrijven dwingt om dingen sneller offline te halen als het niet bevalt. Ja. Dus je merkt, je merkt dat een beetje die hele fake news... Uh, uh, Um, gedoe en de manipulatie van verkiezingen... die hebben we toch wel voor gezorgd dat overheden... Um, steeds vaker proberen in te grijpen op het internet. Is daar iets, is daar iets uh, aan te doen? Want ja, het is dan natuurlijk wel vaak gewoon een, een binnenlandse aangelegenheid. Ja, nou, ja, ik denk dat je, je kunt... Uh, er zijn soms technische middelen die je kunt gebruiken. Dus je kunt bijvoorbeeld een VPN inzetten of zo. Een van de belangrijkste dingen is dat we ervoor zorgen... dat er goede wetgeving is. Ja. Bijvoorbeeld in Europa komt er nu een, een gigantisch uploadfilter aan die ervoor zorgt dat internetbedrijven alles wat mensen online willen zetten, eerst moeten checken. Mm -hmm. nou, we weten dat filters uh, censuur in de hand werken, dus dat is een heel slecht idee. En ook denk ik, uh, nou, je, hebt, je hebt de hele ochtend gehad over de gemeenteraadsverkiezingen, er is ook een referendum en ik denk dat het heel belangrijk is om tegen te stemmen bij het sleepnet-referendum... Als je, als je een vrij internet wil in Nederland. Ja, dus dat, dat zijn dingen waar wij zelf iets aan zouden uh, kunnen doen? Om je, ja. in, ieder geval je mening, in ieder geval je mening erover te vormen... of je uh, ja, voor of tegen zo'n uh, uh, zo wet bent? Ja, dat denk ik wel. Je moet, je, je moet daar inderdaad naar gaan kijken, en kijken of je dat wil... en dan daarover stemmen. Want ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is... ervoor zorgen dat onze overheid en onze regering... Regels maken die goed zijn voor het internet ja. en niet die beperkend zijn. Dan was ik uh, een paar weken terug in, in Korea voor de Olympische Spelen. Mij viel op dat ik zelf ook op heel veel websites niet terecht kon. Dan werd je ja, weggefilterd. Um, en dat waren geen uh, hele uh, moeilijke websites of zo. Waarom doen landen dat? Waarom zijn ze daar zo uh, mee bezig? Nou ja, landen willen heel graag uh, be uh, beïnvloeden wat hun bevolking wel en niet ziet. Dus als je China als voorbeeld neemt. Die proberen heel erg een bepaalde maatschappij te creëren. Ja. En denken dat je dat kan doen door het internet op een bepaalde manier te beperken. En of zorgen dat bepaalde informatie niet beschikbaar is. Precies. En Bits of Freedom, onder andere die zegt: ja, ho even, zo, zo makkelijk zit het niet. Uh, ja, Hans de zwart van Bits of Freedom, dank voor je toelichting. Uh, nou, de, de dag van de internetcensuur dus vandaag. Uh, Hans, een fijne dag van de internetcensuur vandaag. Dankjewel. Gaan we doen. Dit was de uitzending voor vandaag van Fris. Mocht je wat gemist hebben, geen paniek. Als de internetvrijheid het toelaat, dan kan je alles gewoon online terugluisteren... op www.nporadio1.nl fris. Zo direct het NOS Radio 1 Journaal. Vertel. Carol NPO Radio en 1.